Max Colombie van Oscar en Wolf, welkom hier op Main Square Festival. Dankjewel. Hallo. Het is jouw eerste keer uh, Main Square Festival, als ik me niet verrieze. Ja, en ik kende het ook niet voordien. Ik kende eigenlijk deze zomer, wat we gedaan hebben, nog niet, kenden eigenlijk niks, maar ja. Dat is altijd wel meer interessanter of zo. En hoe, hoe bevalt dat jou nu, uh, die, die festivalzomer? Uh, ja, die, die atmosfeer uh, bij festivals is vaak dezelfde, maar je, je merkt toch wel dat er sommige festivals er schieten schieten misschien? Och, die schieten er vooral uit in de ligging. We zijn uh, op Montreux geweest en dan hebben we de hele dag gezongen en zo, dus dat doet wel veel meer aan de, de vibe van het festival. Want het water was superblauw en er super superveel zon, dus het is wel iets anders dan... nee, ja, hier is het gewoon anders, ja. Jullie uh, genre, hè? ik heb al van alles gezien passeren. Neo-kroener, modernistische soulpop, dream dreampop, indie, uh, barokpop. Hoe zou je het zelf beschrijven? <laughs> ik vind Neo-kroener wel een goeie. Maar eerder een soort um, dark, sexy Disney. Of zo. Dark, sexy Disney music. Vanwaarde Disney? Want die zie ik, ik niet meteen. Die in Disney zit vooral in dat soort veerrieken en die hoge stemmetjes dat ik daar altijd in steek Ik heb dat altijd wel een beetje uit de, de Disney sfeer gehaald, zodat die hele hoge stemmetjes dat er zo doorgaan en, en zodat al die catchy dingetjes eigenlijk en ook zodat soort episch achtige met die violen erin steken. Alleen zo, eigenlijk zo wat de, als uh, Bambi's en mama sterft of zo van die dingen zo achtig. Maar dan wel iets voor uh, iets, voor iets of zo, iets elektronischer. In 2010 uh, hadden jullie uh, Orange Sky uit. In zekere zin hebben jullie, jullie sound aangepast met, met Entity. Wat uh, waar die keuze om, om eigenlijk van die uh, volk, volkachtige sound een switch te doen? Maar wel, het ding was geschreven toen, in 2000. Wanneer was dat? 12? Toen schreven wij eigenlijk samen met de vorige gitarist en de vorige bassist. De bassist is ziek geworden, die mocht niet meer toeren. En de gitarist is dan uit de band gegaan. En dan heb ik eigenlijk beslist om, om zelf uh, gewoon verder te schrijven. En dan is dat organisch voortgevloeid in een, anders, een ander genre. Ja, dat is, dat is, allee, ik vind dat belangrijk als artiest om te, te kunnen veranderen. En om, allee, ik blijf niet zelf zo in dezelfde in vuiver. Zwemmen, dat is niet echt iets wat ik leuk vind. Dus allez, ik probeer altijd zo wel iets te doen dat voor mij ook interessant blijft en mijn grenzen aftasten en zo. Moet dat dan zeggen dat de opvolger van Entity een andere sound kan hebben dan de eerste plaat? Dat kan zeker. En ik ben daar ook mee bezig omdat ik weet nog niet goed wat ik wil doen. Ik heb al abstracte gevoelens over hoe ik het wil. Nog niet concreet hoe, allez, welke instrumenten of zo dat ik wil. Ik heb heel veel culturen dat ik wil samenmengen nu. Dus ja, het gaat, iets wel, het gaat wel iets heel anders zijn. Uh, opvallend, jouw inspiratie is in eerste instantie Francis Bacon, een schilder, expressionist ook, en uh, cineast Roman Polanski. Eerder die, uit, uit die kunsten uh, haal je je inspiratie dan, dan uit de muziek zelf? Ja, sowieso. Dus meer uit films en, en schilderkunst. En... Ja, dat is bijvoorbeeld bij films. Dan, dan neem ik altijd een scène van een film, dat ik, een scène dat ik heel goed vind en ik knip dat eruit. Ik zet dat in slow motion en ik maak daar muziek op en dan lijkt het alsof dat, dat onder, de, onder die scène hoort of zo. Ja, ik kan soms een foto zien of, of, of, um, of een schilderij en ik kan daarop schrijven of zoiets. Ik, vind, allez, ik weet niet precies waarom. Ja, dat, dat, dat geeft iets over. Dat, allez, als dat op je netvlies gebrand wordt, dan sijpelt dat door naar beneden en dan... In mijn handen en in mijn stem waarschijnlijk. En dan komt dat eruit. Dat betekent eigenlijk dat je soundtrack-minded schrijft. Ja, dat is zo. En het is eigenlijk ook een beetje de soundtrack van, van mijn film of zoiets. Dat misschien niet zichtbaar is, maar dat wel door middel van andere beelden en foto's en muziek, dat dat wel misschien een soort ja, een weergave geeft van mijn leven. Dus ja, een soort film ook. Mocht men ooit de filmindustrie jou vragen om een soundtrack te maken voor een of andere film, zou je dat doen? <laughs> dat, dat zou ik heel graag doen. Ik zou... Ik moest Harmony Korean of Polanski mij bellen, ik zou echt niet twijfelen. Zelf wel iets gratis of zo. Echt, Dat zou ik echt wel willen. Ook omdat die leefwereld en zo, dat dat wel iets, iets is dat ik wel wil samenvloeien met die van mij of zo. En nu heb ik dat heb ik dan bij, bij Dries van Noten ook gedaan. Dat is een fashionleefwereld. En dat is wel. Dat is ook. Dat is zeer interessant om twee media te combineren. Ja. Maar ook opvalt die vergelijking met de schilder Francis Bacon. Ja, die heeft een aantal portretten. Onder andere een vrouwelijke naakt. Waarbij je dat dierlijke en dat, dat menselijke in ziet. Ja, ik vind dat hij op een heel instinctieve manier te werk gaat. En ook. Um het contrast tussen zijn zachte, maar heel volle kleuren. Het ziet er niet aquarellen. Kijk, die rozen, dat rozen, dat oranje. Dat zijn hele heel aangename en aantrekkelijke kleuren. En hij doet daar een hele zware contour op. dat de balans tussen licht en donker zoiets. Uh, ja, dat, dat is een goede balans daartussen vind ik. En dat trekt me altijd wel aan. En dat probeer ik ook te doen in muziek zo. Die uh, licht en donkerte. En dat is de Wolf ook. Dus. Ik weet het, gelijk Monet of zo. Dat is ook zoiets dat is zo te schoon om, om waar te zijn. Of dat is zo ironisch mooi. En dat is wel zoiets als je bijvoorbeeld... Ik vind dat, ik vind dat eigenlijk vergelijkbaar met de Smiths. Monet. Omdat die... Die maken happy music. En als je dat hoort is dat luchtig. Maar daar zit een ironische ondertoon aan of zoiets. Dus dat is wel iets wat ik... Jullie zelf, jullie integreren ook af to en toe popsongs. songs in jullie livesuits. Jennifer from the Block, Jennifer Lopez, uh, put your hands up van Fatman Scoop Coop. Is dat dan een, een kniepoogje of, of hoe moet ik dat zien? Ja, je kunt dat zien als dat ik gewoon goesting had om, om, iets, ja, om iets grappig te doen, om iets herkenbaar te doen. Om... Ik heb dat graag als je zo gaat, uh, als je gaat feesten of als gelijk ook roos die daar die uh, Let Me... Let me hold you, Die dat had. En Ik vind het dat grappig dat je zo'n mimiek hebt om zo een niet voor de hand liggend iets zo, uh, daarin te steken en, dan, en daar iets mee te doen. Eigenlijk is dat er gewoon van gekomen tijdens de repetities dat ik dat daarop begon te zingen. En we hebben ons zo hard geamuseerd dat dat ook werkte. En dan hebben we dat geprobeerd en dan was dat wel cool om te doen. Dat is altijd gewoon grappig. Als frontman uh, straal je een zekere mysterieuze vrouwelijkheid uit. In combinatie met mijn tristeste. Het ding is, ik voel me wel emotioneel. Voel ik me wel heel... alleen ik ben totaal niet zo rationeel ingesteld. Dus ik snap wel waarschijnlijk dat die vrouwelijkheid daar ook in zit als ik dans en al die shit. Dus uh, omdat dat eerder een emotionele benadering is van dansen of zo, omdat ik dat ook dus is precies of dat ik onder water zou zitten of zo. Dus dat, is iets, uh, dat is iets organisch en dat is ook gewoon de manier waarop, mij, waarop ik mij voel. En ja Dan is dat waarschijnlijk vrouwelijk, omdat, dat, omdat ik een emotioneel persoon ben ook. En vroeger was dat eerder mijn emotionaliteit uit en in zo heel geklemd zitten en zo heel uh, gebogen achter de piano. En en dan heb ik, ja, ik dat een keer geprobeerd, omdat de, allee, de set was ook wat feestelijker en zo, dus... Dan ben ik beginnen dansen en de geluidsman zei altijd tegen mij, je moet veel meer dansen, dat werkte, en dat werkte. en... ik danste ook wel altijd al graag, dus ik dacht, waarom zou ik, dat niet, waarom zou ik dat zo niet doen? En het is ook sierlijk, dus dat wordt waarschijnlijk ook met vrouwelijkheid gepaard ofzo. Dus. Als je nu zou moeten kiezen tussen twee lyrics: I can make your undress, let it go, let it go, see the last... Uh, don't break on us when you're putting on a show. Of wij blijven samen voor eeuwig. Het maakt niet uit naar waar je gaat of wat je doet, ergens blijf je diep in mij. Welke lyric zou je kiezen? Ze zijn altijd hetzelfde eigenlijk. Het is dus gewoon volwassen worden. Dus, uh... Maar die van voor eeuwig vind ik nog altijd. Allee. Ik heb eigenlijk al een keer gedacht om dat te vertalen in het Engels en om dat te spelen. Om te zien in hoeverre dat mensen dat nog gaan weten. Dus ja. Ik zou het niet weten. Het is eigenlijk bijna een cultnummer geworden hè, op deze manier. Ja, dat is zo'n ding dat ze soms nog wel zo op van die gyro en zo draaien. Hè. Ik vind dat wel geestig. Allee, ik vind dat tof dat, dat als ik dertien was of twaalf, dat dat, dat dat ergens nog hangt of zo. Ik vind dat wel cool. Ja. Zou je nog zien zitten om in het Nederlands te zingen? Stel je voor dat er een project is... Wil Tura, er is een project rond uh, dat, dat veel uh, artiesten gevraagd worden om, om iets te coveren van, van Tura en zo. Er zijn weinig artiesten die heel goed in het Nederlands kunnen zingen, vind ik. En ik ben niet iemand daarvan, omdat mijn, mijn uitspraak is ook niet. Ik vind die gewoon niet aangenaam om, uh, om te horen als ik, als ik in het Nederlands opneem. Als ik in het Nederlands zing, ik ben niet zo. Het heeft ook met die, met die klinkers en zo te maken, dat dat niet echt de taal is voor mij om in te zingen. Eerder, ik wil echt zeer graag een keer een Spaans of een Portugees nummer maken zo. Dan heb ik wel een vertaler nodig en, en iemand die mij wat bijles geeft om dat goed uit te spreken. Ja. Ook bewust omdat je die doelgroep wilt, wilt bereiken, dat publiek wilt bereiken? Nee, niet per se daarom. Ik weet dat Engels daar niet gemakkelijk is om, om op te nemen, maar gelijk, allee, dat stroma in, in Amerika ook niet gemakkelijk is. Dus dat is geen probleem, denk ik, maar dat dat... Het is dus gewoon de taal en de, de klank en de kleur van, van het zingen in die taal vind ik gewoon heel mooi. En, ja. dus, allez, als je moet een keer checken als je zo Engelstalige nummers, of nee, uh, Spaanstalige nummers, vertaald wordt in het Nederlands dan is, of ja, in, het, uh, in het Engels, dan is dat eigenlijk echt ja, niet mooi vind ik. Op 31 oktober uh, de Ultimate Entity Show in, in het Sportpaleis. Ja, dat, dat is jullie uh, grote eindspel eigenlijk van, van jullie tour. Zijn jullie daar al mee bezig met, met, met productie, uh, dat soort zaken? Want ik ga ervan uit dat dat niet gewoon een show uh, gaat zijn zoals, zoals al jullie shows tot nu toe zijn geweest. Maar dat jullie echt bepaalde keuzes gaan, gaan, gaan mogen maken en, en het mag knallen dan. Er is nog veel werk, maar ik ben nu alle opties aan bekijken qua stage en... Ik ben wat met, met mensen aan het praten, dat podiumontwerp podium doen en dat... dat hey, ik zit ook in een vriendenkring waar heel veel kunstenaars en, en, en location hunters en al die dingen. Dus dat is wel... Hey, als ik wolf is het eigenlijk een, een team van twintig mensen of zo. En, dus ik ga dan bij een vriend van mij dat dan weet waar dat ik dat, dat kan zoeken of dat ik weet hoe ik dat best in elkaar steek. Of... Dus de basis komt eigenlijk altijd van mij. En dan dus vraag ik misschien achter een soort detailuitwerking van iemand anders. En dan, ja, een en weer. En een is ja, dus veel afspreken. En gewoon echt goed zien wat de mogelijkheden zijn. Dus ik heb nu zo vier opties dat ik voor de grond wil van het Sportpaleis. Voor, allee, voor de vloer. En ik ben er eigenlijk nog niet uit welke dat ik neem. Jij krijgt het karte blanche van, van Live Nation België? Ja, natuurlijk. Allee, dat is ook waar Oscar Noël om draait: om echt te kunnen doen wat dat nodig is. En dat dat niet alleen een muziekvorm is, maar ook een, een totaal, totaalbeeld van, van beeld en muziek. En na die Ultimate Show, uh, dan gaan jullie een tijd van, niks van jullie laten horen en volledig terug de studio in kruipen, wellicht? Ik ben zo wat collabs aan toe nu met, met wat mensen. En... Ik, ben eigenlijk, ik heb nog niet zoveel geschreven, want ik heb ook echt niet zoveel tijd gehad om te schrijven. Dus ik ga, ik denk, ja, na oktober wel beginnen schrijven terug. Allee, ik hoop dat de goesting gaat komen. Want als er maar niet is, dan schrijf ik ook niet. Allee, bedoel, dus voor mij heeft dat geen nut om te schrijven, zomaar om te schrijven. Dus. Wat is het voordeel van in het buitenland opnemen? Want jullie hebben jullie plaats in Londen opgenomen, terwijl jullie evengoed een, een, een Brusselse studio hadden kunnen boeken. De plaat is eigenlijk in mijn kamer opgenomen en dan in een studio voor drums en gitaar in Tienen. En dan zijn we gaan... Uh... Hij heeft iemand dat geco-produced en gemixt in Engeland. Dus we hebben daar eigenlijk... Ja, we hebben sommige dingen erop genomen of soms wel laagjes nog erbij gezet, maar niet te veel. Dus die is eigenlijk op drie plaatsen opgenomen en zo. Dus, um... Ja, je kunt overal opnemen. Hè. Dat is niet, uh... niet het idee als je dan naar Londen gaat dat dat dan beter klinkt of dat dat beter van kwaliteit is of... Uh, voor mij heeft kwaliteit ook niet echt... Heeft niet echt veel belang, dus... Allee... De nummers dat ik het liefste hoor, klinken eigenlijk precies als ze door zo cassette dingen komen, of zo, dus... Dus ja, ik weet nog niet waar of hoe, of... wat er gaat gebeuren met, uh, met het volgende. Het is wel zo dat een studio... Allez, je kan me invloeden op het vlak van songschrijven natuurlijk. Je ziet heel veel artiesten en bands soms gewoon voor sessies gaan in het buitenland om, om op die manier geprikkeld te raken. Ja, dat is niet echt mijn ding. Ik ben, ik ga bij mij is het schrijven en opnemen te samen en dan de details later afwerken omdat alleen, dan, ga ik, dan schrijf ik dingen op, van ik wil dat stuk of dat stuk beter. Of daar moet misschien nog iets anders, zodat ik technisch niet, niet, genoeg, uh, niet genoeg aanleg voor heb. Maar ik schrijf wel liefst, terwijl dat echt opgenomen is, for real. Omdat dan anders, als je dat moet heropnemen, dan is die magie ook gewoon helemaal weg of zo. Dan, is die, dan, zit, die, dan zit die energie daar helemaal niet meer in. Dan kun je wel een goede song hebben, maar je kunt, er zijn zoveel goede songs die slecht zijn opgenomen. En er zijn zoveel dat eigenlijk, als je dat anders opneemt, dat dat niet normaal goed klinkt. Of dat dat niet normaal goed is, die song. En dat heeft te maken met sound design of whatever. Met, de manie, met wie dat dat zingt. Of... Je moet ook echt uh, zanglijnen zoeken dat echt bij je stem passen. Anders... Je kunt bij ons hebben, die kan bijvoorbeeld zoveel aan. Maar als je die bijvoorbeeld een nummer geeft, als dat niet voor haar is, dan kan dat ook niet echt uh, niet werken. alleen dan kan dat, dat niet werkt of zo. Dus. Ja. Dank wel, uh, Max Kolombier, voor het interview. Uh. Al sinds heel veel succes hier op Main Square Festival. Met uh, jullie tour nog. Want jullie komen op Suikerrok, op Locusfeest, Les Ardentes ook nog. En dan uh, in het Zwarte Paleis in oktober. Uh, heel veel succes! Dankjewel.